Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet moet onmiddellijk werk maken van het stoppen met het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort. Dat stelt de stichting Privacy First in reactie op het nieuws dat vingerafdrukken van Nederlandse burgers nauwelijks worden gebruikt. Hoewel het al acht jaar verplicht is om vingerafdrukken af te staan voor in het paspoort, worden die op Schiphol, bij de grens of in het buitenland nooit gecontroleerd. Zo bleek gisteren uit onderzoek van de NOS. Alleen gemeenten gebruiken de vingerafdrukken heel af en toe, bijvoorbeeld als er twijfel is over iemands identiteit. De aantoonbare nut van het afnemen van vingerafdrukken ontbreekt volledig, zegt Privacy First. Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament... blijkt het onderzoek van 89 organisaties. Alleen durven ze dat vaak niet te vertellen aan familieleden. Daarom zijn de goede doelen een campagne gestart om het onderwerp bespreekbaar te maken. In het testament kan dan bijvoorbeeld een percentage van de erfenis worden vastgelegd... dat aan een goed doel wordt geschonken. Nederland deelt de afspraken die het heeft gemaakt door het internationale bedrijven over belastingen nauwelijks met andere EU-landen. En dat is wel de afspraak om te voorkomen dat bedrijven belastingen kunnen ontwijken. Volgens Dagblad Trouw lijkt 60% van die zogenoemde rulings niet te worden uitgewisseld. Nederland is binnen de EU kampioen in het maken van fiscale afspraken met bedrijven. Zijn er volgens de krant drie keer zoveel als in andere lidstaten. De Tsjechische oud-tennister Jana Novotna is overleden. Ze leed aan kanker. Novotna won onder meer Wimbledon en drie Olympische medailles. Jana Novotna was 49 jaar. Tot besluit het weer. Op veel plekken regent het. In de ochtend is het eerst nog waterkoud. Maar nu vanmiddag wordt het maximaal een graad of 11. Dan morgen over de dag bewolkt. Periode met regen. Woensdag meer zon en het is iets zachter.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 Ja, Dat lunchen dat probeer je toch allemaal wat netter te doen zo met Sinterklaas in de buurt, toch Dolly? Ja, uh, alles gaat netter als Sinterklaas in de buurt is. Goedemiddag, ja. luisteraars. Ben, uh, ben jij nog niet meegenomen naar Spanje? Nee. die nou, potverdorie. Ik probeer het elk jaar weer, hè. Maar ze laten me gewoon hier. Ja, ja maar dat is zo. Als je in de zak belandt, wat kan gebeuren natuurlijk, als je ja. wilt, dan ga je meteen naar Spanje. Dus, dus niet, uh, het Wachten na tot het feest is geweest? Nee, nee. je gaat meteen... Hoppakee. Uh, Hoppa. <laughs> Hey, je bent, uh, ben je nog wel in toch geweest of helemaal niet? Uh, nee, of niet? Ik, uh, nee, ik heb thuis geluisterd, want uh, onze Willem Bruis, die deed een speciaal Sinterklaas programma. Ja, dat hij dat durfde. Ja, know, dat is ja, je moet het leg maar hebben, ja, want als, als ik Willem Bruis was, had ik het niet gedaan. Nee, ik ook niet. Nee, had ik het niet die gedaan. Zin, die Sint kan ook behoorlijk bruis hoor. Risico nou? hoor, risico. Ja, het is een risico, ja, maar goed. Ja, maar het was een heel leuk programma. Albert-Jan uh, oh. Vos was op locatie, die, die, oh. Die vertelde iedere keer uh, wat er allemaal gebeurde. Nou, het, het ging weer allemaal niet van een leien dak, hoor. Ja, die had jou voor mij ook bang als een wezel, hoor. Ja, die stond steeds, die stond oh, steeds oh, ja. verstopt op een hoekje. En op een gegeven moment ging die zeggen hè, dat, uh, dat het zo hard waaide... en dat we het hoorden, als we het hoorden knarsen ja. uh, door, de, de, door, de, door de telefoonverbinding... Ja. dan kwam dat door al het zand wat hij in zijn mond had gekregen. Maar Willem had hem snel door, hoor. <lacht> hij, hij liep gewoon de pepernoten te pikken uit die kinderen hun zakjes... en uit hun capuchonnetjes... Hij loopt, altijd, ja. hij loopt nog altijd op sandaal. Hè? Ja, ja, ja, ja, oh, ook nog? Jan, eh, Jof, ja, vorig jaar zijn ze schoenen gestolen door Zwarte Piet. Oh, echt? Ja. Oh, god. Wat erg. Ja. Ja. Had ze schoenen gezet, dan volgende nog wat waar ze weer ja. oh, oh, oh, oh. Oh, maar dat had ik iets over gehoord. Maar het schijnt dat, dat ze dit jaar terugkomen. Is dat zo? Ja, ja, ja. Hm? Ja. ja. Hm, nou. Ja. Dus even kijken hoor. We, we hebben natuurlijk uh, nog ja. wel artiesten in het licht straks, he, toch? Eentje. E eentje. Nou ja, eigenlijk twee. Maar uh, die ene wil ik onze luisteraars niet aandoen. <laughs> nee, dat is. Ik heb bijna zijn hele. Uh, Al zijn albums doorgeluisterd. Maar. Ja. Er zat niet één nummer tussen waarvan ik dacht, van nou. Dat hoort echt meer bij, uh, bij Angela op de dinsdagavond. Oh, met uh, uh, geen lompen, maar uh, metalen. Ja. ja, zware metalen. Dat was echt heavy metal. Oh, oh, oh, oh. Nou, dus uh, dat, we houden het bij eentje. Ja, daar, daar hou ik ook niet zo van. Hoor. Dat, dat, nee, draai dat het was Het alleen nog bij Tata Steel in de, de hoogte. Ja, precies. Ja, ja Daar heb ik het ook naartoe gestuurd. Ja. Hey, ja uh, en en uh, we gaan jou bellen, denk ik. Ook? Ja. Uh, dat doen we rond kwart over één. Ja. Na de, na de conferentie, natuurlijk, om één uur. Ja. Half één, ja. ga jij ons het nieuws brengen? Absoluut. En om half twee gaan we kijken of er nog meer nieuw nieuws is. Precies. Ja. Nou, we zitten weer bommetje. We zitten e bommetje. Ja, en, dan, en dan, dan kletsen wij nog zo graag daartussendoor. Oh, oh, nou, oh, oh, ik hoop dat u wat van muziek gaat luisteren, dames en heren. Het zal, zal weer lastig worden. Uh, <laughs> nou, uh. Heb je wel wat meegenomen nou, eigenlijk? Uh, uh, wat bedoel je? Aan muziek? Een paar plaatjes? Uh, een paar singeltjes? Take it easy, Dolly. Take it easy. Oké. Okay. is ook mijn advies aan u allen. Tijdens de lunch, take it easy. Oftewel, rustig aan doen, mensen. Allemaal uh, smakelijk eten. Hè? Heb je een lekker broodje? Een lekker uh, pistoletje of zo? Of een. Uh, ja, gewoon een bolletje. Of gewoon uh, een bruin broodje. Gezond. Of, uh, nou ja, er is zoveel keuze eigenlijk. Er zijn ook mensen die eten Brinta. Hè? Tussen de middag u ze. Brinta. Kan ook. Ja, is allemaal goed. Wordt allemaal goedgekeurd door het comité van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Lunch Lunchfanaten. Ja. We gaan. Uh, geen niet van uh, nog meer uh, muziek natuurlijk, want uh, anders valt er zo'n stilte. We moeten heel veel rivieren over om uh, te bereiken wat we willen. En dat doen we met UB40, Many Rivers to Cross. Ja, hierna gaan we luisteren naar de 3-in-1, ja. Er staat deze dag helemaal niet teken van de gitaar. Dus uh, blijf lekker luisteren naar ZFM's antwoord. Get the meaning out of each and every song And you find yourself a message and some words to call your own And take them home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 See a big stone and I bother Yeah Ooh, That's why I need Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan volgt hier het regionale nieuws van 20 november alweer. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt nadat er brand in haar woning was uitgebroken en haar poes moest aan het zuurstof. Rond kwart over zeven brak er brand uit in de keuken van de woning aan de PC Boutenstraat in Haarlem uit. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te blussen. En de brand ging gepaard met veel rook. De bewoonste raakte bij de brand gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. En de poes van de vrouw heeft zuurstof toegediend gekregen en is door medewerkers van de dierenambulance opgehaald. Op verzoek van stichting Juttersgeluk heeft de gemeente Bloemendaal vijf jutbakken op het strand gezet. Op de bakken is de oproep Doe mee, verlos de zee, gespijkerd. Hiermee worden strandbezoekers aangespoord afval van het strand in de bak te deponeren. Juttersgeluk geluk recycelt dit afval en het burgerinitiatief is overgewaaid vanuit Zeeland... Een paar jaar geleden verzamelde Matthijs Liefaart op de st stranden van Goeree over Flaké en Bergafval. En toen plaatste hij er een bordje van Jutthout bij met de tekst: Doe mee, verlos de zee. En toen die twee weken later terugkwam, was de berg tot zijn verbazing enorm gegroeid. Wandelaars hadden toen massaal gehoor gegeven aan zijn oproep. En samen met de reddingsbrigade gaan de deelnemers en vrijwilligers van Juttersgeluk de Jutbakken legen. Van het bij elkaar geraapte materiaal maakt de stichting Jutters Geluk nieuwe producten. Ze zijn onder meer te koop bij bezoekerscentrum Kennemerduinen en online via shop.juttersgeluk.nl. Bij een boerderij aan de Zuidschalkerweg in Haarlem is zondagmiddag brand ontstaan. De boer raakte gewond terwijl hij zijn koeien in veiligheid probeerde te brengen... Rond half vijf werd de brand opgemerkt... waarna directe hulp en diensten werden gealarmeerd. De brandweerschaalde al snel op naar middelbrand... waarop meerdere brandweereenheden gealarmeerd werden. Vanaf het moment dat de brand ontdekt werd... is de boer direct begonnen om zijn koeien in veiligheid te brengen... maar de man ademde daarbij dermate veel rook in... dat hij later voor behandeling met de ambulance... naar het ziekenhuis is overgebracht... De brandweer had de nodige moeite om de brand te blussen. Uiteindelijk raakte geen van de dieren gewond. Eén kalf wist nog te ontsnappen van de boerderij... maar kon door agenten weer worden teruggedreven. Die was er ja. loeiend bij. Ja, god. Zielig, hè? Er Wel veel brand, brand met dieren leed hè, dit weekend. Ja, niet te gewoon, ja. Nou ja, de brand was ontstaan in een ruimte waar een melkinstallatie ja. staat. En uh, ja, de boerderij liep door de brand heel veel schade op. De explosieve opruimingsdienst Defensie... heeft zondagochtend een handgranaatontontploffing gebracht in het park... achter de Van Konijnenburgstraat in Haarlem. Een voetganger had het explosief gevonden en daardoor was een deel van het park tijdelijk afgesloten... in wachting van de explosieve opruimingsdienst. Dan een laatste berichtje. Met een laag inkomen heb je mogelijk recht... op bepaalde financiële voorzieningen en toeslagen... maar hoe vraag je die nou aan en waar moet je op letten? De Bibliotheek Zuidkennemerland organiseert samen met de sociaal raadslieden van DOC... Uh, vier informatiebijeenkomsten over deze voorzieningen... en toeslagen waar je mogelijk recht op hebt. De deelname is gratis, maar meld je wel aan. Dat kan via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Hier in Zandvoort wordt de bijeenkomst gehouden op vrijdag 24 november... Van half tien s ochtends tot half twaalf. En u weet wel, hè, de bibliotheek kunt u vinden in de blauwe tram aan het louis -David carré. Ik gezegd het laatste berichtje, Charles. Charles ziet me helemaal sma vragend aan te kijken van... komt er niks meer? <laughs> nou, in elk geval nog het weer met Dolly tempiek. <laughs> <laughs> ja, nou, uh, u heeft allemaal wel naar buiten gekeken al, denk ik. En heeft u dat nog niet gedaan, weet dan dat het vandaag bewolkt is. En er zijn perioden met regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of twaalf. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met vanavond kans op enkele buien. De wind neemt in kracht af en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. De komende dagen is het licht wisselvallig met naast wolkenvelden ook af en toe zonneschijn. Vrijwel elke dag is er ook kans op wat regen of enkele buien, maar de neerslaghoeveelheden lijken mee te vallen. De wind waait regelmatig stevig uit het zuidwesten en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 14 op donderdag. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Licht. Ja, we hebben maar één artiest in het licht vandaag. We hebben het al over gehad, hè. we hebben nog wel een artiest in het licht. Maar Zit er rest die... allemaal in het donker zeker? Ja, die, zet, die houden we even <lacht> in het donker. Uh, uh, ik, ik kan hem natuurlijk wel noemen, want het is misschien wel aardig. Want ja, per slot van rekening is hij toch jarig vandaag. Het is Oliver Sykes, die is in 1986 geboren... Maar aan wie we even aandacht gaan besteden, dat is aan Kimberly Jane Walsh en haar bijnaam is Kimba. Ze is geboren op 20 november 1981 in Engeland en sinds 2002 is ze actief in uh, de popmuziek. Ze heeft uh, ooit eens meegedaan met, een, uh, met een televisieprogramma, met een uh, boyband uh, zoekprogramma. Maar daarmee is ze nooit tot de live uh, uh, shows gekomen. Dat is jammer. Ze is toch wel doorgegaan met, uh, met zingen. En na 21 top 10 singles, 5 studioalbums in de hitlijsten... 6 uitverkochte tournees en een driejarige onderbreking... besloot ze dat ze een groep waar ze in zat... dat het na 10 jaar was mooi geweest. En dat was de girlband Girls Aloud... Daarna is ze als model voor Schwarzkopf gaan werken. Want buiten dat ze een prachtige stem heeft, heeft ze ook nog eens een fantastische buitenkant. En ze heeft ook een documentaire gemaakt over spijkerbroeken. Die was getiteld Blue Jean Curl. Met Will Best presenteerde ze wekelijks het muzikale praatprogramma Sak My Pop. En Walsh speelde daarnaast de rol van prinses Fiona... in de Engelse versie van de musical Shrek. In 2012 heeft ze meegedaan aan Strictly Come Dancing... met Pasha Kovalev als danspartner. En haar eerste soloalbum, solo album, Center Stage, verscheen in februari 2013. En dat bevat al haar mu favoriete musicalliedjes die ze gecoverd heeft. Is ook een mooi album... Maar uh, ik heb gekozen voor een uh, beetje Jesse nummer waarin ik vind dat haar stem prachtig tot zijn recht komt. En het nummer heet As Long as He Needs Me. Kim Kimberly Walls, waar je zegt al hier, toch? Ja. As long as. Must be. I'll cling on steadfastly. As long as he needs me. As long as life is long, I'll love him right on. wrong as long as he Dolly, je microfoon staat wel open hoor. Heel zandvoort hier, ze ik allemaal in paniek, joh. Ik ik ga, ja, ik heb even de microfoon dicht, want ze schiet dus, dus, helemaal in de stress. Nee hoor, valt wel mee. Maar ze moet erg lachen, dus dat heeft u dan ook te goed, zo na de klok van één uh, uur. Want uh, Dolly heeft een leuke conferentie voor ons opgezocht... En, uh, daar gaan we natuurlijk van genieten. En uh, nou, als, als u hem net zo leuk vindt als zij... dan komt u, komt u niet meer bij... en dan bent u ook niet meer aan spreekbaar de eerste uur. <lacht> zo is dat. Uh, wie het is, dat ga ik nog niet verklappen... want dan is de, de lol eraf. Uh, uh, we gaan eerst nog eventjes lekker uh, naar wat muziek luisteren. Dat is ook toevallig, ja. Zeker, dat gaan we doen. Uh, en dat doen we dan met uh, Schools Out van Alice Cooper. Voor ons. anders deed het vermoeden zullen we toch nog een aantal maanden moeten wachten tot de school weer uit is voor de zomer, want uh, voorlopig krijgen we eerst nog uh, herfst. Is en de kerstvakantie, hè? Kerstvakantie? Heb jij kerstvakantie? Nee, de kinderen. Ah, de kinderen? Ja, het ging toch over de schoolzout? Ja, ja. ja, voor zomer. hè? Ik heb, ik heb het hele jaar uh, vakantie. Heb jij het hele jaar vakantie? Ik heb wel, ja. En dan val je door de mand. Ik? Hè? Ja. Hoezo? Welke mand? <laughs> de vakantiemand. De vakantiemand. <laughs> <laughs> ik ga de <een> mooie draaien <laughs> nog. Eh, dat kan allemaal nog wel. Uh, tenzij je eerst nog een melding hebt te doen. Dat je zegt, nee, dat moet hoor. ik even kwijt en de luisteraars. Dus nee, nee, nee, niks. Niks nada. Nee. Meer want, want, want, want, wat was er nou met je aan de hand? Oh man, ik was even. Ik, ik had een conferentie voor je uitgezocht. Maar ja. toen zag ik ineens dat diezelfde conferentier. Ook iets van, van, van het, in het teken van Sinterklaasfeesten heeft oh, gemaakt. Jee. Twee nee. dingen zelfs. Oh. Maar die ene ging over Zwarte Piet. Nou, Het is zo erg. Het is zo erg. Um, misschien moeten we ook even een waarschuwing geven... aan mensen die uh, kleine kindertjes thuis hebben. Uh, he, heeft u die nu thuis uh, zorg dan dat ze dat niet kunnen horen... straks die conferentie. Ja, moet ik hem dat wel draaien? Hoor. Is het, is ja, natuurlijk het... wel. Hij is ja? veel te leuk. Hij is oh. verschrikkelijk, is hij. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, luisteraars ja. als kinderen op de zolder. Ja, ja, of ja. In, de, in de bench in de schuur. Dat kan ook. En anders een keer terugluisteren als de kindjes op bed liggen. Dat ja. kan ook. Ja. Als, als u geen hond heeft, dan, uh, ja, dan heeft u ook geen bench waarschijnlijk. Dan kunnen de kinderen niet in de bench. Nee, da dan maar in de schuur. Of uh, nou, in de wc slaat ze gewoon op. Nou, nah, nee? gewoon, <laughs> gewoon dan, dan maar eventjes de volume knoplaag. Oké. Okay. Shania <laughs> Twain, Because of You. I'm independent to a fall. I know this well, but I finally found love Without losing myself I'm so much happier sharing my life All of the good things and bad things alike I'm not afraid of the truth I'm not me without you. Because of you, I'm me. All of a sudden, and something now. Dat was natuurlijk Tjanaya uh, 2. We hebben een meneer hier binnen. Nou, die is uh, met, met, met een beetje koorts is hier binnengekomen. En dat heb je vannacht opgelopen, zegt hij. Dus ja. ja. ook wel eens een heel hoog stemmetje heb je gekregen. Ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Ik kwam Sinterklaas tegen, zei ik was een stam blijven hangen of zo. Ik weet het niet, meer. Koortsachtige plaatsen, koortsachtige plaatsen uit de nachtelijke uurtjes. Heb jij wel eens nachtkoorts, nog een uur of nooit? Uh, nee, eigenlijk niet. En uh, volgens mij zijn we ook toe aan het uh, journaal. Het NOS Journaal. Ja, dat is bijna. Ja, hè? Ja ja. Ja, ja, ja. Ik zit ook koortsachtig aan de knoppen nu. Ja. Om ze dicht te draaien zo. Ja, dat, dat lijkt het me andere, wel. En andere schijfje moet dan weer open, want anders horen de mensen niks thuis. We hebben ook niks aan, nee. dus nu, nee, nee, Het, het nee, hangt nee. van mij af, of hoe je het nu of zo hoort. Is, <laughs> ik het <me> allemaal wel leuk. <laughs> macht, zeg maar macht. De man van de knoppen. Ja.